Overdag eerst geregeld zon, temperatuur schommelt tussen de 0 en 2 graden. En later op de dag in het oosten sneeuw. In de nacht naar zondag en zondag overdag overal enige tijd sneeuw. En later wordt dat waarschijnlijk natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO. Woord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 Op 27 februari 1971 start de eerste abortuskliniek van Nederland... met het uitvoeren van provocatus. Dat was het Mildredhuis in Arnhem. In die tijd was het ondergaan en uitvoeren van een abortus illegaal. Het werd echter gedoogd wanneer men zich hield aan bepaalde kwaliteitseisen. De wet afbreking zwangerschap trad in werking op 1 november 1984. We zijn eens even het archief ingedoken op zoek naar materiaal uit die roerige tijd met felle voor en misschien wel nog fellere tegenstanders. Een mooi tijdsbeeld van een onderwerp dat nooit onbesproken zal blijven. We beginnen met de Hoorspelkern, een zomerserie met daarin stemmen, muziek en geluiden die gebruikt werden in hoorspelen uit de archieven van de NRU. En opgeslagen liggen bij het Nederlands archief voor beeld en geluid.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 U hoorde een fragment uit Op de Koffie over abortus provocatus. En dat was uit 1967. En waarom hebben wij het midden in de nacht? Bij VPRO's Woord op Radio 1 het over dit onderwerp. Wel nu op 27 februari 1971 startte de eerste abortuskliniek van Nederland... het Mildredhuis in Arnhem, met het uitvoeren hiervan. Voor het programma Damocles van de KRO maakte Trudy Willemborg in 1992 een documentaire over die abortuskliniek, waarin zij onder meer in gesprek was met de heer Boissevin, arts en medeoprichter van het Mildredhuis. Wij kennen ook hier zo vaak gevallen... en misschien vroeger nog vaker dan tegenwoordig... van mensen die uh, uh, zelf altijd uh, geroepen hebben... hoe ze tegen abortus zijn... totdat het ze zelf een keer overkomt. En dan zijn ze in verwarring. En ik heb hier echt mensen gehoord die zeiden... Uh, weet u wel dat ik gedemonstreerd heb anti-abortus? En nou zit ik hier zelf. Ik, uh, heb ik hier een, een uh, dominee gehad met zijn vrouw? En dat was uh, ergens van de Veluwe, van, van ja, wat we wel eens wijs gewend zijn: de Zwarte kerk te noemen. En die kwam hier omdat echt een gezinsuitbreiding uh, op dat moment niet meer kon. En uh, die vertelde dat hij zich zo schaamde. Toen dacht ik dat hij bedoelde dat hij zich schaamde voor de abortus die moest gebeuren. Maar dat bleek helemaal niet zo. te zijn. nee, nee, nee. Waar hij zich voor schaamde, was wat hij aan hel en verdoemenis van de kansel gepredikt had al die jaren. En hij zegt, in mijn onnozelheid heb ik daarover geoordeeld en ik schaam me dood over wat ik gezegd heb. Ik weet ook niet hoe ik dat goed moet maken, want ik heb pas de afgelopen 14 dagen gemerkt hoe het eigenlijk is. Ik vond dat heel groot dat hij dat zeggen kon. Ik vond dat uh, fantastisch, ja. ...en mediteren wij de nederdaling van de Heilige Geest. Vragen wij in dit tientje speciaal dat de Heilige Geest mag komen... ...over alle doktoren, over alle studenten van de medicijnen... ...over de aborteurs, dat zij zich mogen beseffen... ...wat zijn wij van misdadigers aan doen? Dat wij die, de mensen van de, van de dierenbescherming... De, de, ...tot het minimum beperkt hebben de vivisectie op dieren... Maar ongeboren kinderen kunnen bij de wet van deze regering... kunnen uit elkaar gescheurd worden in de moeder. Dat is een dusdanige gruwel in Gods oog. Zouden wij dit vandaag in de regen hier op het Binnenhof... dit publieke eerherstel niet brengen... dan zijn wij met deze regering en deze aboteurs... ook waard dat de straf de moordenaarsloon te ontvangen. Maar we zitten niet te wachten op rampen en ondergang. Wij bidden hier tezamen in die heilige geest voor redding en bekering, want de liefde gods is in ons hart uitgestort... door de heilige geest die ons geschonken is. En die, die, ons in en in. die spreekt in ogen met onuitsprekelijke verzuchtingen. Deel en ja, ik kan het heel goed navoelen. Ik was... Uh... Nou ja, laat ik eens goed nadenken. Dertig jaar geleden was ik ook tegen abortus. Ik weet dat nog heel goed. Waarom? Ja, zo was je opgevoed. Dat hoorde niet, dat was een vies woord. Dat nam je niet in de mond, dat praatte je niet over, dat was slecht punten uit eigenlijk. Ik dacht er verder niet over na. Totdat ik er dus mee in contact kwam. En met de, met de problemen die dat, die dat ongewenste zwangerschap konden veroorzaken. Voor mijn neus kwam. En dan, dan ga je er heel geleidelijk aan anders over denken. En daarom heb ik een beetje medelijden met die mensen... die zo heel zeker weten dat het heel slecht is. Ik denk bij mezelf nou... Ik hoop, wens het ze niet toe, maar... Ik hoop dat ze niet in de gelegenheid komen om het te ervaren... van hoe, uh, hoe beroerd het is als je het zelf overkomt. En wat voor moeilijke beslissingen dat zijn. En die mensen met de vinger nawijzen en daar slecht over zijn... en dat, dat is, vind ik zo onchristelijk. Dat, uh, ik, ik vind dat onpruimbaar onchristelijk wat er daar gebeurt vaak aan. Veroordeling aan. Met hele lieve gezichten horen van ja, nee, we helpen wel en zo. Maar vergeet het maar. Het is ook vaak heel ongenuanceerd. Hè? Eens in de maand staat er ook weer zo'n groep op het binnenhof. En dan uh, is het argument ook niet veel meer van: ja, het leven begint bij de bevruchting en uh, alles wat erna gebeurt is uh, kindermoord als het uh, voortijdig uh, geaborteerd wordt. Ja, abortus is moord. En uh, dan moet je erbij vertellen wat je onder moord verstaat eigenlijk. Ik versta er wat anders onder. En zeker uh, wat ze dan uh, op, die, uh, op die aanplakborden bij zich hebben aan. Bloederige, uh, half, half, half volwassen kinderen. Dat, is, dat, is, dat slaat, slaat absoluut. Uh, raar. kan nog wal. Dat slaat op niks. Dat is zo totaal anders als de werkelijkheid. En het aantal mensen dat hier bijvoorbeeld. na de behandeling hebben gezien. wat nou eigenlijk uit hun eigen baarmoeder gekomen was. en dan opgelucht en verrast zijn: van, goh. Ik had die lelijke plaatjes, die valse plaatjes in mijn hoofd. En wat ben ik daar eigenlijk boos over. Dat ik op die manier toch erg in de problemen gebracht ben. Het heeft mijn mening niet veranderd. Maar ik heb er wel aan geleden van dit soort valse beïnvloeding. En uh, ik kan het helemaal mee meevoelen. Ik vind dat... Uh, iedereen mag best een ander standpunt erover hebben als je een correct... ...standpunt hebt dat je het niet met abortus eens bent... ...omdat je vindt dat op het moment van de conceptie de goddelijke vonk is ingedaald... ...en dat de mens niet gegeven is om daar verder op in te grijpen... ...nou, dan is dat het standpunt. Ik vind dat je dan ook niet moet scheuren... ...dat het dan wel mag bij uh, verkrachting uh, of, of weet ik veel wat voor situatie dan... Uh, ...goddelijke vonk of niet, dan ook nooit. Dat vind ik tenminste een correct standpunt. Maar wat je met name in, in bijvoorbeeld de katholieke landen ziet... dat het dan wel mag bij verkrachting of zoiets, maar niet, uh, maar anders niet. Ja, dat vind ik een discriminatie van de vrouw... en een, en een ontkenning van haar eigen waardigheid en zorgvuldigheid. kan ik niet praten. Ik vind ik ook heel inconsequent. En dat een ander daar anders over denkt. Dat hij niet vindt dat op dat moment er een onaantastbare situatie is ontstaan uh, waar de mens niet meer verstandig mee om mag gaan. En zeggen, uh, dit ei is te vroeg gelegd. Hier is nog geen nest waarin het kan worden uitgebroed. Dan zeg ik, ja, nee, uh, ik vind dat, net als in de natuur gebeurt trouwens, er eieren zijn die, uh, die niet moeten worden uitgebroed. U hoorde Trudy Willemborg in gesprek met dokter Boissevain het programma Damokles uit 1992. Hij was een van de medeoprichters van het Mildredhuis in Arnhem... de eerste abortuskliniek in Nederland... die op 27 februari 1971 begon met het uitvoeren van die provocatus. De wetafbreking zwangerschap trad in werking op 1 november 1984... zoals eerder gezegd. In 2000 maakte Gerard Leenders een documentaire over de geschiedenis... Van de geboorteregeling en de seksuele hervorming in Nederland. Luistert u naar Aardse Zaken. Achter ons de Nederlandse bank. En voor ons een oud monumentaal pand. Stadhouderskade nummer 146. Dat is het ooit geweest, Regine van Adergum, medewerker van de Rutger Stichting. Um, dit was ooit het eerste consultatiebureau voor uh, gestins en geslachtsleven, het Aletta Jacobshuis. Uh, het is uh, opgericht om uh, mensen de toegang te geven tot uh, anticonceptiemiddelen. en tot vragen en problemen over seksualiteit en anticonceptie. Aletta Jacobs was de eerste vrouwelijke Nederlandse arts. en was ook iemand die zich al aan het eind van de 19e eeuw heel, heel erg ingespannen heeft. Uh, om de uh, geboorteregeling voor vrouwen goed te regelen. Uh, er was eigenlijk geen uh, toegang voor vrouwen tot geboorteregeling. Aletta Jacobs is samen met Jan Rutgers al in het eind van de 19e eeuw... begonnen met uh, geboorteregelingsspreekuren voor vrouwen. In 1931 werd het Aletta Jacobshuis opgericht. Van wie ging dat initiatief uit? Uh, het initiatief ging uit van de neo Bond. Dat was een uh, groep mensen... die Um, in navolging van de ideeën van de econoom Malthus vond dat uh, je mensen's levensomstandigheden alleen kon verbeteren door het kinderaantal te verlagen. Uh, wat Malthus wilde was dat mensen hun uh, geslachtsdrift in toom zouden houden. En de mensen van de neo Malthusiaanse bond, zoals Jan Rutgers en Aletta Jacobs, zeiden dat lukt waarschijnlijk niet. Dus wij kunnen beter zorgen dat er een uh, goede geboorteregeling komt. Uh, voordat het Jacobshuis werd opgericht uh, waren er wel plekken waar je middelen kon kopen. Dat was veelal bij uh, particulieren thuis. Uh, dat waren middelen die niet altijd even betrouwbaar waren. Die kwamen van winkels vandaan waar ze af en toe uh, een paar jaar onder het stof lagen. Over, als je het over middelen hebt, dan hebben we het over condooms? Dan hebben we het over condooms en we hebben het over uh, pessaria. Um, de kwaliteit van die middelen was soms heel slecht. En dat heeft ook de Neomathusiaanse bond doen besluiten om in 1922 zelf een centraal middelendepot op te richten. En uh, daarbij dus de verkoop van middelen in eigen hand te nemen. Mm -hmm. Vanaf dat moment kon je dus op een heleboel plekken in Nederland bij de depothouders... betrouwbare anticonceptiemiddelen, dus de condooms en de pessaria, kopen tegen een uh, gereduceerde prijs. Dat kon echter alleen maar door leden van de Neomathusiaanse bond... Maar waarom dan een Aletta Jacobshuis? Uh, toch een Aletta Jacobshuis om daar te werken met uh, professionals. Daar waren artsen en uh, verpleegkundigen aanwezig. En daar kon ook meer gebeuren dan alleen de verkoop van middelen. Daar kon ook uh, medisch onderzoek voor het huwelijk plaatsvinden. Uh, er kon onderzoek gedaan worden naar uh, ongewenste kinderloosheid. En er, er kon uh, diagnostiek gesteld worden voor uh, geboorteregeling. Uh, de gedachte was toch dat uh, als mensen hele grote gezinnen hadden en uh, moeite om rond te komen, dat hun levensomstandigheden minder goed waren dan mensen met een klein gezin. Rijk beziegende ouders toonden elkander de helpende hand bij de vervulling van hun heerlijke ouderdaad. Zij willen verenigd. De zorgen van het grote gezin verlichten. Zij willen elkander helpen hun kinderen meer zon en buitenlucht te geven. Meer gelegenheid tot sterkend spel. Zij willen de waardigheid en grote maatschappelijke betekenis van het grote gezin doen eerbiedigen en steunen. Daartoe stichten zij de Nederlandse Rooms-Katholieken Bond voor Grote Gezinnen. Een volk dat leeft voor het geluk van zijn kinderen... is een gezond, gelukkig volk. U hoorde een fragment uit de vooroorlogse propagandafilm Levensgang. Een volk dat leeft voor het geluk van zijn kinderen is een gelukkig volk... verkondigt een plechtige priesterstem, maar zo gelukkig is dat volk niet. Gezinnen van soms meer dan tien kinderen, samengepropt in verkrotte huisjes... zonder medische verzorging en creperend van de honger. Dat is eind vorige eeuw, begin deze eeuw, de echte situatie... waarin de meeste grote gezinnen zich bevinden. Om het noodlottig samengaan van grote kindertallen en verpaupering tegen te gaan... wordt in 1881 de Nieuw-Malthusiaanse Bond, kortweg de NMB, opgericht... Maar de idealen van de NMB'ers ontlokken veel kritiek. Vooral na de koninklijke goedkeuring van de bond in 1895. Waardoor de NMB een erkende organisatie wordt. Niet alleen de kerken, maar ook de artsen keren zich tegen de bond. Deze laatste rekenen geboorteregeling niet tot hun taak. En zij weigeren behulpzaam te zijn bij het plaatsen van het pessarium. Oud-bestuurslid van de Neo-Malthusiaanse bond, G. Nabrink. Op een gegeven moment waren er maar drie doktoren in Nederland... die bereid waren dat pessarium toe te passen. Drie in heel Nederland? Drie. Rutgers, Alette Jacobs, de waard in Groot. En hier of daar misschien nog één die niet zo beroemd geworden is. Ja. Toen heeft Rutgers een enorme stap gezet. Zet, wanneer die artsen dat dan niet willen dan zullen de anderen die hulp moeten verlenen. De leken. De leken. En daarom gaan wij deskundig medewerkers opleiden. En dat is een, een uitermate revolutionaire daad geweest natuurlijk. Toen heeft hij heel zorgvuldig een aantal vrouwen opgeleid... die andere vrouwen zouden kunnen bijstaan. En die in hun woonplaats en later ook elders spreekuur gingen houden om die mensen te helpen die familieplanning, gezinsvorming wilden beoefenen. Een van de mensen die aan gezinsplanning wil doen is Kees Rijken, bloemenkoopman in Rotterdam-Zuid. Hij ziet te veel van de ellende en de armoede waarin grote gezinnen zich bevinden om zich heen. Om zichzelf deze ellende te besparen, besluit hij het anders te doen. Hij wil maar één kind. Want het leed, juist ook van de kinderen, in vodden lopen, geen goede verzorging hebben, geen goed eten hebben... Uh, is nou voor mij een afschrikwekkend beeld geweest... Was dat nou makkelijk om te besluiten? Ja, dat was wel makkelijk om te besluiten, maar om het ook te effectueren, om geen kinderen te nemen. Ja, dat was natuurlijk nou, niet makkelijk. Ze kwamen niet nog? Hij kwam dan niet? <laughs> nee. Nee, nee, die, nee, de Maltese Bonds. Ja, die, ja, die ja. was er en daar werd uh, inderdaad ja. wel gebruik van gemaakt. Ik, ja. was, uh, uh, uh, ik ging regelmatig ook naar hun lezingen toe. En ja, ik stak er wat van op. En dat heeft mij dus toch wel uh, geholpen om uh, dus zonder kinderen te blijven. Ik ben met, met een vriendin samengegaan. Hoe ging dat? Bij de zingen was het nog, weet je wel. Nee, en dan uh, werd dus er zo'n ring uh, gekregen aangemeten. Aha. De idealen van de NMB slaan zo aan... dat de overheid zich genoodzaakt ziet maatregelen te treffen. Het openlijk tentoonstellen of aanbieden van voorboedmiddelen wordt verboden. En in 1927 wordt door de conventionele regering... de koninklijke goedkeuring ingetrokken. Vanaf dat moment is de NMB min of meer illegaal. Dat merkt mevrouw Bierman als zij bij het Westerpark in Amsterdam... foldertjes uitdeelt over geboorteregeling. Op een gegeven moment krijg ik een regisseur. En zo is het werkelijk gebeurd. Krijg ik een regisseur bij me thuis. Wat of ik daar aan het doen was en zo. En uh, het gesprek verder, want dat mocht niet. Ik zou niet weten waarom niet. Ik... ik zeg, ik geef een kaartje af. Met een... Ja, maar het is tegen... Uh, kinderbevordering. Hè? Dus voor niemand niema Tusjaanse Bond. En die is niet goedgekeurd. Ik zeg die WAS goedgekeurd. De eerste vijftig jaar zijn ze goedgekeurd geweest. Ik zeg met deze christelijke regering, die heeft geen goedkeuring gegeven. Maar het werk is dezelfde. Dus ik blijf doorgaan daarmee. Het verdere gesprek uh, ...dat hield in over de vrouw in het algemeen. Zei ik ook. Ik zei, ja, als sloofje, dat mogen ze wel. Ik zeg maar een, een woordje erin te zeggen. Ik zeg, nou, laten we eens een vrouwengroep bij elkaar zien te halen. En dan zal je nou zien hoe dat zich afspeelt. Hij zei, ja, dat mag ik niet. He, want hij, inmiddels had hij zich ontpopt dat hij er toch wel mee eens was. Hij was er zelf ook lid van. En, uh, hij zei, ja, dat mag ik niet doen. Ik zei, nou, maar als ik het doe... Dat ik, ik weet wel mensen bij elkaar te trommelen. Hij zei, ja, dan moet u het in een café doen. Hè? Of in een, een huis. Want dan ja. heb je recht. Nou, dat hebben we in de Jordaan. Nou, we dachten dat dat makkelijk een café te vinden was? Moet je niet geloven. Als ze hoorden wat het was. Nee, dat schade hun, uh, hun clientele uh, groep, hè? De mannen die wilden dat niet. En, uh, want dan hadden ze geen uh, voldoening van hun... Samengaan, seksueel samengaan met een vrouw, dat dachten ze tenminste altijd. Nou, dat is zo geweest, tot, nou ja, toen kwam, ja, toen, toen zeiden we, ja, maar we moeten een huis hebben. Waar we de mensen kunnen ontvangen. Nou, dat is heel, heel aardig goed gelopen hoor. In 1931 wordt het Aletta Jacobshuis geopend. En een jaar later krijgt ook Rotterdam een eigen huis... dat wordt vernoemd naar dokter Jan Rutgers. Voortaan zullen alle bondshuizen Rutgershuizen heten. Mevrouw Kogel is samen met haar man... de eerste beheerder van het Aletta Jacobshuis. Voor de Vara Radio vertelt ze in 1979 een aantal ervaringen. We hadden gerekend op 500 mensen en het is het eerste jaar... Ja, mijn man had al die cijfers maar zeker 5000 geworden. Dus we hadden eerst drie spreekuren waren we mee begonnen. Maar we hadden er zo al zeven. Als ze bij ons in de gang zaten te wachten... dan waren ze al doodbenauwd dat er ook een kennis binnen zou komen. Want dan zijn we weggegaan, die later kwamen. En dan zeiden ze, ja, die buurvrouw uit die straat zat er en die kende me. Ik ben maar weer weggegaan. Er kwamen ook vrouwen die hun mannen het niet mochten weten. Nee... Die zei, waarom moet ik ingeschreven worden en krijg ik dan een blaadje? Want we probeerden hun dan ook lid te winnen. Dat was dan twee gulden per jaar en daar kregen ze dan een maandpad voor. Maar ja, sommigen zeiden, ja, ik wil wel die twee gulden betalen. Maar kom ik alsjeblieft niet op een lijst? Want als mijn man zou weten dat ik hier kom, nou dan... Dan is het even voor de dammen. En uh, abortus, kwamen er wel eens bij dat Alette Jacobs Huis uh, vrouwen die geprobeerd hadden zelf een abortus op te wekken? Nou, er kwamen, dat uh, kan ik niet zeggen, maar er kwamen wel veel vrouwen bij ons om te vragen om een abortus op te wekken. En dat hebben wij nooit gedaan. Want wij hebben alleen altijd gezegd: wij willen wel de vrouwen helpen, maar niet zoals het nu is, dat je na uh, een paar weken merkt dat. Uh, dat het toch mis is, hè? Nou ja, dat kwam met ze bij ons. En dan, dan, zei beneden, dan zei ik al beneden, en dan zei ze... ja, het is misgegaan. Dus ja, dan hoef je niet naar boven te gaan, want dan krijg je nul op het truc. Want het wordt hier absoluut... Maar dan waren wij zo verboden geweest. Want ze letten bij ons verschrikkelijk natuurlijk op. Daar, waar er geen Rutgershuizen zijn... spelen de middelendepots een belangrijke rol... in de strijd voor de geboorteregeling. In Zaandam is mevrouw Kuits samen met haar man houden. Zij verkoopt niet alleen middelen, maar organiseert ook elke week een spreekuur... waar vrouwen zich door een deskundig medewerkster een pessarium kunnen laten aanmeten. Al het werk gebeurt aan huis. Wij hebben toen de tijd dat we op de woonden, hebben woonden ontzettend... wij hebben wel duizenden pakjes condoms verkocht daar. Ja? Want wij woonden in het centrum. Dus de mensen die kwamen altijd. Ik had een kast in de kamer en daar bewaarde ik de condoms en de pasta en al de 54 meer. En dan, dan kwamen mensen aan de deur die belden. Die liet ik in de gang staan. En dan vroeg ik wat ze wilden hebben. En nou, dan haalde ik het en het werd betaald. En dan gingen ze weer. Ja, ja. Geen mensen konden daar zijn tanden aan stoten. Ja. Ja. Legt u dan ook wel eens uit aan mensen hoe ze het moesten gebruiken? Oh ja, ja dat deden we altijd. Mijn man spreide altijd uh, zo zijn twee vingers. Uh. Ja. En uh, ja hoor, voordat ze de deur gingen wisten ze alles over ze. Want mijn man vroeg altijd. Ja. Weet het gebruiken, van deed ik ook. En zo was het ook. Zo moest het ook, hè. Want je kunt zomaar niet zo'n ding ontdoen, en, uh, nee. Mensen moesten echt weten hoe Ja, hoe of, ja. Hij ja. vond het nog leuk werk ook, omdat allemaal voor die mensen, ja. Want als ze daar zomaar, dan zijn mijn man, keer van? Want ja, je bent wel lid van de bonden, maar Je moet toch ook de mensen die er lid van willen worden... toch ook een beetje bijbrengen. Hm. En dan kwam eens in de, in de tijd, kwam mevrouw Kroes, de deskundige medewerkster. Die kwam... Uh, ja, ja, ik dacht van alle weken. Want ja, dat moet je dan toch weer verdelen. Hè? Mijn voorkamer was niet zo groot. was kleiner als deze. Dus dan, en, er staan meubels in. Dus dan kun je toch in, niet zo erg veel mensen tegelijk hebben. Dus we hadden alle weken. En ze kwam dan van, van de kroemmanie af. En dan kwamen ze bij ons werken. Ja. De voorkamer was want Die was kleiner. Ja. En die behandelkamer had ik een dief staan En daar konden de mensen op geholpen. En daarachter had ik een keuken. En daar kon ze schoon water halen. Ja, ja, ja. Het was enorm goed ingericht. Maar dat was dan toch nog een hele inbreuk op uw uh, ja. privéleven? Ja, dat, maar dat hebben wij toen tijd met liefde gedaan om de boel in stand te houden. Nou, dat is eigenlijk het werk van een nieuw man. Ja. Daar moet je veel liefde voor hebben. En de mensen werden bij ons geholpen. Hè? Er was een deskundig medewerkster. En dan zeiden ze in de buurt... Weet u wat ze van u zeggen? Nou, ik weet niet wat ze zeggen. Laat eens maar praten. Dat u abortus gepleegd wordt. Ik zei, oh, moet je nooit naar luisteren. Ik zag, als dat zo was, was mijn deur al lang gesloten geweest. Hm. Maar ja, die vrouw waarschuwde me nou. Ik zeg, en dat waren dan katholieke mensen die dat gezegd hadden. Die van Toeten en Oblazen wisten... Nou, daar ga ik niet op af, hoor. Dat moet jij doodzwijgen, hè? Niet op reageren. Want dan hebben ze natuurlijk steun, hè, als je reageert. Maar we hebben, nee, met die dingen hebben we nog last gehad. Ondanks de groei naar 29.000 leden aan het eind van de jaren 30... blijft de bond voor velen een foze, smoezelige organisatie... die er illegale praktijk op nahoudt. Toenmalig bestuurslid Geen Nabrink ontkent dit ten stelligste. Ze voerde strijd tegen de Engeltjesmaaksters... de vrouwen die zonder daarvoor opgeleid worden, afdreven. Valkhof heeft zelfs nog een brochure geschreven tegen de abortus. En Maar heel lang kwam de kwestie op dat abortus het recht is van de vrouw... maar dat dat wel in vertrouwde handen moet zijn. Dat niet de engeltjesmaakster, maar een arts, een gynaecoloog, een chirurg... of wat dan ook, het zou moeten doen. Maar de Malthusiaanse bond deed het niet? Geen sprake van. Nooit. Aan het begin van de oorlog heft de Neo-Malthusiaanse bond zich op. En ook de Rutgershuizen moeten hun activiteiten staken. Maar na de oorlog wordt het ideaal voor geboorteregeling voortgezet... in de op 18 en 19 mei 1946 opgerichte Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. De Rutgershuizen herreizen en overal in het land verschijnen nieuwe middelendepots... In 1948 begint de NVSH ook een opleiding tot deskundig medewerkster. Verpleegsters leren onder andere om zonder de hulp van een arts... pessaria aan te brengen. Noodzakelijk omdat er net als voor de oorlog nog steeds een groot tekort is... aan artsen die voor de NVSH willen werken. Lies Beek van Onzeoord is zo'n deskundig medewerkster... in het Aletta Jacobshuis in Amsterdam. Je had consultatiebureaus... Met arts en verpleegster, maar je had ook inlichtingenbureaus en dat was zonder arts. En al heel gauw werd ik gevraagd om spreekuur te doen in Heerlen. Daar heb ik 2,5 jaar spreekuur gedaan, zonder arts. En dan deed je het helemaal zelf. Ja. Maar in Heerlen was het zelfs zo... dat hier kregen ze meteen de goede ring mee naar huis. Maar dat, in Heerlen kon dat niet. Want er was een politieverordering... daar mochten geen voorbehoedmiddelen in uh, voorraad zijn. En wij werden natuurlijk heel goed uh, gecontroleerd... Hè, wat, uh, wat wel mocht en wat niet mocht. Dus daar had ik ringen met een gat erin. En, dus dat was een ondeugdelijk middel. En zo werd de maat genomen. En dan aan het eind van het spreekuur dat uh, deed dan de beheerste verzorgen. Deze mevrouw, maat, zus en zo. Dat werd naar Den Haag gestuurd. En dan kregen ze van Den Haag de deugdelijke ring thuis gestuurd. Zo werkte dat. Het was zelfs zo wel, dat ik had dan... Uh, ...s morgens spreekuur en s middags spreekuur. En uh, dan zei de beheerster... ...en dat was bij iemand thuis, hè, mm -hmm. die een groot huis had. Dat was een spreekkamer, was een wachtkamer. En uh, dat er een, een regisseur voor de deur stond... ...tijdens het spreekuur, om te kijken wat er naar binnen ging. Dat, dat kan je je nu niet meer voorstellen, mm -hmm. maar dat was zo. En aan het eind van het spreekuur kwam hij binnen... En dan zei hij, nou, de zaken gaan hier goed, hè? Dat gebeurde. En, en had dat nog wel eens gevolgen? Nee, nee, het had geen gevolg. Nee, hoor. Uh, het gebeurde wel. Ja, ons uh, bureau was als de bonte hond bekend. We hoorden wel dat regelmatig van de kansel, hè, de katholieke kerk, uh, tegen ons gewaarschuwd werd. Dan kon Op wat voor het... manier dan? Nou, dat ze daar niet naartoe mochten gaan, dat dat taboe was. Ondanks de tegenwerking, niet alleen van de katholieke kerk... maar ook van de overheid, die weigert aan de NVSH... een koninklijke goedkeuring te geven, groeit het aantal leden. In 1955 staan er meer dan 100.000 ingeschreven. Sommige uit ideologische overwegingen, de meeste vanwege de voorboedmiddelen. Want wie condooms of pessaria wil kopen bij de NVSH... moet het lidmaatschap op de koop toenemen. Bram en Riet Wasmus zijn in de jaren depothouder in Eindhoven. De grote bubs van de activiteit bestond uit middelenverkoop. Mm -hmm. Want die middelenverkoop die was gigantisch, dat kunnen we rustig zeggen. We kunnen wel stellen dat, dat, dat er misschien 7000 leden hadden op een gegeven moment. Maar dat straalde uit, die middelen. Die gingen natuurlijk ook naar, naar broers en zusters en de buurvrouwen... en de buurmannen en, en, en, en, en de collega's op de fabriek. Dat, dat, dat, dat, dat, dat. En... Maar... De mensen die durfden vaak niet in hun eigen wijk. Dus dan kwamen ze met een slok op bij je aan de deur. Ja, kwamen ze om... dan naar straat hem en omgekeerd. Ja. En het maar... was elke dag open. In beginsel, ja. Voor uh, ja, de middelen. We, we proberen dat te beperken tot s'avonds na zeven uur. Maar ja, dat, uh, tot tien tot uur. Maar, dat, dat, de ver, maar dat... ze zagen er ook geen been in als je oh. al op bed lag om oh. dan te bellen. Ja, ja, ja. Dat ja. is meer dan eens ja, ja. gebeurd, hoor. Ja ja, ja, ja. Maar soms is het ook heel nodig. Dan, dan, dan staat iemand met een met, met, met jas aan en is hij een pyjama onderuit steken. Ja, dat is, dat is een acuut geval. Dat is het heel duidelijk. Goedkope en goede condooms. De NVSH gaat er prat op. Maar Hans Zwantje, begin jaren 50-student medicijnen, vertrouwt ze niet. Terecht, zoals hij later zal ontdekken. Er zijn uh, binnen de NVSH op een bepaald moment... Uh, <kijkt> zijn er door de penningmeester condooms ingekocht voor een wat lagere prijs... die in Engeland afgekeurd waren. Nou was in Engeland die keuring vrij streng. En in Nederland werden ze niet gekeurd, want ze waren verboden. En iets wat verboden is kun je niet keuren. En op die manier zijn er, dus een, zijn er series condooms jarenlang in de handel geweest... die onbetrouwbaar waren en die scheurden... omdat er primair kleine scheurtjes in zaten. Mm -hmm. Het zou in de tegenwoordige eetstijd gewoon misdadig zijn geweest. En toen misschien ook wel een beetje. Toch worden Hans Schwantje en zijn vrouw Ineke gegrepen door het werk van de NVSH. Als hij zich in 1957 in Zwolle als huisarts vestigt... neemt hij deel aan allerlei activiteiten die de geboorteregeling propageren. Ik herinner me nog lezingen ook over geboorteregeling. Bijvoorbeeld hier vlakbij in Nijenveen. Waar ik door het bestuur werd gewaarschuwd. Achterin zitten de dominee en de veldwachter. Hoor Hans. Pas op, geen condoom uit je zak of geen lelijke woorden gebruiken. Dan was je erbij. <laughs> dus niet vrijgegeven. Het was niet vrijgegeven nog. Maar u als dokter mocht daarmee rondlopen? Nee, geen mens mocht openlijk dat verkondigen. Nee. En eh, op het consultatiebureau wel, want daar verstrikte je aan leden. Daar werden diensten verricht voor leden. Dus dat gebeurde binnen Kamers, binnen huis. In de spreekkamer mocht dat ook. Ja. Ik heb ook een consultatiebureau beleefd in het sportgebouwtje... op het sportclubterrein in Emmeloort. Dat deed ik eens in de 14 dagen. Samen met zuster Siebrand die onderwijzeres was... en die ontzettend goede instructie gaf voor de Pessaria. Want dan zei ze, mevrouw, uh, nu zit het erin... maar dan moet u nog even nadrukken in de richting van uw neuspunt... En dan ging het versarium precies de goede kant op en dan zat het perfect. En dan gingen wij samen, zuster Siebrand kwam dan met de trein naar Zwolle... en dan gingen wij samen met mijn eend naar Emmeloord. En als het vroor, dan zetten we achter in die eend een emmer koud water... en een emmer warm water, want dan was op het IJsclubterrein geen water. Op het, ijs, op het sportclubterrein geen water in het pasgestichte Emmeloord. En dan hielden we daar spreekuur met uh, de desinfectie van de ringen... Enzovoort. en van de touché-handschoenen in de emmer water met Dettol... met een desinfixants en een schone emmer om te spoelen... en dan een warme met Dettol en dan ontsmetten het wel voldoende. En dan konden we ook die manier Pessaria aanmeten. Maar zo hulpeloos werkten we eigenlijk nog toe Rijk geworden door de middelenverkoop... breidt de NVSH het aantal consultatie- en inlichtingbureaus steeds verder uit. Eind jaren 50 zijn er al twintig Rutgershuizen over het hele land verspreid... Langzaam ontworstelt de NVSH zich uit haar isolement. Als in 1958, na acht jaar, de koninklijke goedkeuring voor de NVSH eindelijk afkomt... meldt de toenmalige voorzitter Jacques Griep... we hebben een status gekregen die men niet meer omzeilen kan... en die anderen dwingt ons op gelijk niveau te ontmoeten. Die status wordt verhoogd als de NVSH in 1958... de tekenfilm Kringloop in omloop brengt... De film gaat over het voortplantingsproces bij de mens. Nog nooit is het proces van zwangerschap zo nauwgezet in beeld gebracht. Kringloop maakt een succesvolle tournee door Nederland. Steeds onder begeleiding van een arts... die wijst op de mogelijkheden tot geboorteregeling. Van alle kanten wordt de film enthousiast ontvangen. Zelfs de katholieke filmkeuring geeft hij zegen. Ook al omdat in het commentaar bij de film... het woord voorboedmiddelen niet voorkomt. Mannelijk of vrouwelijk, tegenstellingen in eenzelfde soort, tegenstellingen die niet elkaars tegenstanders maar elkaars aanvulling zijn. Het is dat eenvoudige maar bijna magische getal twee, dat in de kringloop in staat is het aardse bestaan te verjongen met nieuw leven. De man zaait en de vrouw draagt vrucht. Op 16 september 1961 vond in de zalen van Tivoli in Utrecht de viering plaats van het 15-jarig bestaan van de NVSH. Op deze jubileumdag gaven vele blijk van hun belangstelling voor het werk van deze snel groeiende organisatie. Meer dan 150.000 leden telt de NVSH in het jubileumjaar 1961... en de vereniging is een begrip geworden in de Nederlandse samenleving. Voor de kapotjesclub, zoals de NVSH in de volksmond wordt aangeduid... zijn condooms en in mindere mate pessaria... nog steeds de belangrijkste middelen in de strijd voor de geboorteregeling. Daarin komt verandering door de ontdekking van de pil. Vanaf eind jaren 50 doen Amerikaanse geleerden onderzoek naar dit nieuwe orale anticonceptiemiddel... en dat trekt de aandacht van de NVSH. In overleg met de artsen van de NVSH besluit het bestuur... om vanaf februari 1962 de pil via een aantal Rutgershuizen uit te testen. De arts Willem Boissevin maakt het van nabij mee. Ze hebben in een maandblad een oproep gedaan voor vrijwilligers in de hoop dat ze een paar honderd mensen zouden kunnen krijgen... om aan een proefperiode met de pil bezig te zijn. De pil was nog onbekend. De, de, niemand in Nederland wist dat nog. Uh, binnen een week hadden ze meer dan 5000 aanmeldingen. Ze zijn met een proefgroep van 500 van start gegaan. En de bedoeling was een half jaar een uh, proef te doen daarmee toen de eerste resultaten na drie maanden bekend werden... en zo overdonderend goed waren, toen was het niet meer tegen te houden... en toen heeft men in een noodmaatregel toegestaan... dat de pil op de consultatiebureaus werd verstrekt. Nou, in die tijd toevallig net meldde ik mij aan... om uh, de anticonceptiezaken op het Alette Jacobshuis in Amsterdam te leren. Uh, Pessaria aanmeten enzovoort... En uh, ja, ik rolde dus half over kop in die hele pilverstrekking. De, de, de telefoon stond niet stil. De, de, het aantal bezoeksters nam het uh, toe. En toen ik een half jaar later in Arnhem zat... toen was mijn collega dolblij dat hij uh, hulp kreeg... om deze hoos aan pilzoeksters... die toen bij de huisarts nog helemaal geen gehoor daarvoor vonden... Uh, te, kunnen, te kunnen verwerken. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat... Bijvoorbeeld in die tijd veel kranten, onder andere uh, een beruchte professor De Fares in De Telegraaf... daar min of meer wekelijks vreselijke artikelen over schreef van hoe vreselijke kanker en onvruchtbaarheid... en ik weet niet wat je allemaal van de pil wel niet zou krijgen. En je moest iedere week een hele wachtkamer voor mensen toespreken om dit uh, rare gif weer te neutraliseren. Hmm. We gaven op de Rutte Stichting, ook omdat je anders de mensen individueel eenvoudig niet kon verwerken, uh, we gaven groepsvoorlichting over de pil, van hoe je hem moest gebruiken, dat je op de vijfde dag moest beginnen en dat je hem iedere dag moest nemen en een week moest wachten. Van al die dingen die iedereen tegenwoordig vanzelfsprekend vindt, dat was allemaal nieuw. Hoe die werkte, wat die deed, uh, wat er aan de hand was, dat was allemaal totaal nieuw. Die moest je allemaal helemaal van het begin af aan uitleggen. Ik herinner me dat toen ik mij als jong huisarts gevestigd had in Velp... dat wij met de huisartsen opliepen tegen het feit dat er wel eens zoiets moeilijks voorkwam... als verloofden die dan om de pil gingen vragen. En dat was voor een aantal van mijn collega's zo'n moreel dilemma. Mochten ze nou meewerken aan zoiets schandelijks als voorechtelijk geslachtsverkeer... Of moesten ze toch maar die pil voorschrijven om een ongewenste zwangerschap... en wellicht zoiets nog ergers als abortus te voorkomen? Uh, dat waren hele discussies die we in die tijd voerden met uh, de geestelijke leiders... De, de, de plaatselijke pastoor, de, de, de gereformeerde dominee, de hervormde dominee, de rabbijn enzovoort. En uh, men kwam daar niet uit. Ja, voor mij was dat niet zo'n probleem. Maar voor vele van mijn collega's in die tijd was dat echt een moreel probleem. Kon je aan een verloofd stel de pil voorschrijven? Ondertussen heeft de NVSH in 1962 een nieuwe voorzitter gekregen: de psychologe Mary Zeldenrust-Noordanes. Al snel wordt zij het boegbeeld van de vereniging. Hans Schwantje, arts en begin jaren 60 secretaris van de Medische Raad van de NVSH, over Mary Zeldenrust-Noordanes. Meri sprak ons allemaal heel erg aan. Meri was een hele bemiddelijke meid. Meri wist van alles voor elkaar te krijgen. Wist ook een tv-uitzending te organiseren. Uh, ook in die jaren, die eerste tv-uitzending, was het in? 63, 64 met een dokter Soeters van Philips, bedrijfsarts. Uh, daarin ging uh, dokter Soeters met behulp van Swaap en mij... En, uh, zo uitleggen hoe geboorteregeling werkte voor het televisiescherm. Er waren nog nooit Nederlandse uitzendingen geweest... over medische onderwerpen. En het eerste medische onderwerp dat aan de orde kwam... dat was dus de geboorteregeling. En alleen een bemiddelijke vrouw als Meri... Kon zulke dingen voor elkaar krijgen, denk ik. Dat was echt een, uh, ja, uh, een, een wonder van sociale vaardigheden. Die sociale vaardigheden gebruikt Mary Zeldenrust ook bij haar pogingen om het katholieke volksdeel voor de geboorteregeling te interesseren. De tijd lijkt daarvoor rijp. Mede door het Tweede Vaticaans Concilie staan de leden van de katholieke Kerk in Nederland open voor nieuwe ideeën. Miri Zeldenrust haakt daar voor de KRO Radio handig op in. In ieder geval geldt voor de NVSH dat een verdieping van inzicht in het standpunt van de Katholieke Kerk en een verdieping van inzicht in de behoeften in de Katholieke kring ons in staat zal stellen om ons eigen consultatiebureauwerk beter aan te passen aan de behoeften van onze Katholieke leden. Er worden speciale voorlichtingsavonden voor Katholieke organisaties bijeengeroepen waar hoofdbestuursleden proberen het zondige, smoezelige imago van de NVSH weg te wissen. Zo ook in Eindhoven, waar Bram Wasmus in 1965 zo'n avond bijwoont. In het begin eh, merkte ik, voordat de zaal gevuld was, dat men een beetje lacherig deed zo. Van de rubberclub waren wij dan. Maar het verhaal van dominee Schwenke, hoofdbestuurslid van NVSH, maakte toch wel indruk. En eigenlijk eh, kon je merken dat, dat men... Toch wat, wat gerustgesteld uh, naar huis gingen. En dacht, hé, hey, dat is toch iets anders. Beter, hoop ik. Mm -hmm. Dan we verwacht hadden. Daarna heeft er kort daarna een gesprek plaatsgevonden van Mary Zeldenrust, Noordanus. Met Monsieur Beckers mm -hmm. in de bos. En kort daarna is die. Nou, ik zeg, baanbrekende. Uh, openbrekende.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 normaal deel gaat uitmaken van de totale opdracht van de gehuwden die zij hebben ontvangen. Terwijl wij weten dat de periodieke onthouding voor velen een oplossing betekent, weten wij ook dat zij voor anderen onoverkomelijke bezwaren meebrengt. Wij begrijpen dat er situaties zijn waarin men zich niet in staat acht om met alle Christelijke en menselijke waarden tegelijk rekening te houden. Aldus monseigneur Wim Beckers, bisschop van den Bosch, op 21 maart 1966 voor Cairo's brandpunt. Een toespraak met gevolgen. Bram Wasmus. Dat, dat, dat, dat gooide natuurlijk enorm veel deuren open. Alle deuren gingen open toen voor de katholieke wereld. Want Mons-U-Pekka gezegd: zelf beslissen en zelf kiezen wat je wil. Wat wij beste vinden. Voor de Eens-Sussens zo. Dat, dat, dat was de grote... grote, grote doorbraak... In, in, in de katholieke wereld. Konden jullie dat merken? Ja, zeker. zeker ja, dat, dat, dat, dat, dat konden we zeker merken. Hoe dan? Door, door een veel opener benadering. En wij, wij, wij vonden... Toen niet meer nodig om, om wat ondergronds wat besmukt op te treden. Wij, wij gingen toen helemaal uh, de openbaarheid in. En dat, dat lukte dan ook. Want ja, niemand durfde, of je kon niet meer verwachten, laat zo zeggen, dat je ergens tegengewerkt werd. De geboorteregeling was geaccepteerd in Nederland. Nou, nou of het in, in de katholieke wereld nog niet, maar het was wel praktijk. Men kreeg maar twee of drie kinderen. Mm -hmm. Als men kinderen kreeg en niet meer een hele orgelpijp uh, achter elkaar. Mm -hmm. Maar door het open doen van de deur door onze bekkers was het een geaccepteerde zaak. Geboorteregeling kon en men koos zijn eigen middelen. razende verkeer aan de overtoom ik loop naar nummer 323 passeer daarbij een condoomautomaat en het is duidelijk hier is gevestigd het aletta jacobshuis onderdeel van de rutger stichting ik zal eens even aanbellen goeiedag annie bonink ja. Ja. Het af en zo te zien een wachtkamer waar we binnenkomen. Hannie Bonink werkt als arts bij de Rutger Stichting... die sinds 1969 de consultatiebureaus onder zijn beheer heeft. Ondanks de acceptatie van geboorteregeling in de jaren 60... de vrijgave van de verkoop van condooms in 1969... de strijd om abortus in de jaren 70... en de recente ontwikkelingen rondom de apportespil blijven de huidige acht Rutgershuizen nog steeds een functie houden. Ja, we doen eigenlijk alles op het gebied van uh, seksualiteit. Er ligt nog steeds een hele duidelijke uh, uh, nadruk op anticonceptie en alles daaromheen. Mm -hmm. Belangrijkste vraag uh, bij de medische hulpverlening is de, de morning-after-pil. Daarnaast hebben wij de hele range van anticonceptiemiddelen. Dus inderdaad, vanaf het pessarium en het condoom tot en met de nieuwste spiralen... die uh, kunnen bij ons allemaal uh, geplaatst uh, worden. Uh -huh. um, We hebben een hele tijd gevraagd van waarom mensen nou eigenlijk bij ons komen. Je ja. <laughs> wou het net vragen. Ja, want je kan uh, met de meeste dingen die wij doen, uh, zeker als het om de medische hulpverlening gaat, kan je ook bij je huisarts terecht. Uh -huh. En heel veel mensen komen bij ons omdat ze denken dat wij er meer verstand van hebben. Dat vinden wij zelf ook. Uh -huh. <laughs> dat... Uh, dat uh, um, het vaak over onderwerpen gaan, gaat die ze lastig vinden om met de huisarts te bespreken. Ja. Wat ik nogal eens hoor is dat ze zeggen van... ja, met de oorontsteking van mijn kind ga ik naar de huisarts... en dan vind ik het lastig om iets te bespreken wat met seksualiteit te maken heeft. Dat wordt me dan te intiem. Dus die kiezen voor wat ze dan noemen de anonimiteit van de Rutgestichting over dat soort problemen. Daarnaast zijn er ook nog uh, vrij veel allochtone meisjes die bij ons komen. Mm -hmm. En die doen dat ook voornamelijk vanwege de geheimhouding. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met... Uh, Vroeger, wat Nederlandse meisjes deden... die wilden gewoon de pil gaan gebruiken zonder dat hun ouders dat wisten. En dat geldt nu in dit, deze kringen ook heel sterk. Die willen gewoon niet dat hun ouders erachter komen. En uh, zijn toch altijd nog bang dat uh, hun geheim... bij de huisarts dan minder veilig is dan dat het bij ons is. Wat is er nou nog over bij de huidige artsen... werkzaam bij het Alette Jacobshuis? Van de idealen van al die andere mensen die zich hebben ingezet... voor de NMB en voor de NVSH? Ik denk dat uh, de idealen wel wat veranderd zijn. We zijn ook wat uh, praktischer en zakelijker uh, geworden. Noodgedwongen ook, want we worden niet meer gesubsidieerd. Maar op zich uh, zijn de collega's die hier werken allemaal erg begaan met de mensen die hier komen. En hebben echt in hun vaandel staan van eigenlijk zou elk kind in Nederland een gewenst kind uh, moeten zijn. En daar willen wij heel graag aan meehelpen. U hoorde een aflevering van Aardse Zaken over de geschiedenis van de geboorteregeling en de seksuele hervorming in Nederland, eerder uitgezonden in mei 2000, gemaakt door Gerard Leenders. En daarmee ronden we dit eerste uur van VPRO's woord af. Gewijd aan radiomateriaal over abortus en de daaraan nauw verwante onderwerpen. Aanleiding voor ons om deze geschiedenis in te duiken was het feit dat op 27 februari 1971 de eerste abortuskliniek in Nederland begon met het uitvoeren van abortus provocatus. Ofwel opzettelijke vruchtafdrijving. Pittig onderwerp. Dat begrijp ik. En er wordt ook de rest van de nacht maar weinig rust aan u gegund. We gaan het nog hebben over het vergissingsbombardement van Nijmegen. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch met Boris Dietrich. Over DNA gaan we het hebben en genetische manipulatie. En in het komende uur Marjolein februari. Tegenwoordig max februari. Uh, wilt u reageren? Stuur dan een mailtje naar woord.nl. En wilt u iets nalezen of terugluisteren? Dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat adres is facebook.com slash woord.nl. Goed, Marjolein februari dus, max februari. Zometeen nu eerst een kort journaal. Tot zo.